Uma zei dat in Nieuwsuur. Maar in het tv-programma 1 voor de verkiezingen ontkende Rutte dat. Hij zei dat hij zich altijd kapot heeft geërgerd aan partijen die de buiten al leken te verdelen. PVV-leider Wilders zei eerder op de dag dat een paars kabinet van VVD, PvdA en D66 in de grondverf staat. Ook SP-leider Roemer gaat daarvan uit.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 Duikers gaan vandaag in de Maas bij Maastricht opnieuw zoeken naar sporen van Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween in 1993. Twee weken geleden werd in de Maas een fiets opgedoken die lijkt op die van Groen. Er werd ook een buis gevonden waar mogelijk resten van haar op zitten. Dat wordt nu onderzocht. Vandaag wordt geprobeerd een tweede buis uit het water te halen. De Nederlandse ploeg heeft op de Paralympische Spelen 39 medailles gewonnen. 10 gouden, 10 zilveren en 19 bronzen medailles. Vandaag, tijdens de laatste dag van de Spelen in Londen, kunnen de Nederlanders geen medailles meer winnen. Vier jaar geleden in Peking won Nederland 22 medailles. Het weer, plaatselijk lage bewolking, nevel of mist. Verder zonnig met op veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden. Aan zee iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 VNN VNN Goedemorgen, leuk dat je luistert naar alweer het derde en laatste uur van 4-7. Biologisch eten is niet gezonder dan niet-biologisch eten. Maar het is wel lekkerder. Toch, daar ga ik van uit en ik ga het zo meteen testen. Ik krijg een blinddoek om en ik ga proeven van een echte kok... een biologisch hapje en een niet-biologisch hapje... en dan moet ik zeggen wat ik lekkerder vind. En dan gaan we dus kijken of biologisch eten lekkerder is dan niet-biologisch eten. Op Frieland is ondertussen het festival Into the Great White Open aan de gang. En wij zijn er zo even live bij. En in Den Bosch is vanmiddag een verkiezingsdebat speciaal voor jongeren. Siewert van Liende van de G500 heeft het georganiseerd. En rond kwart voor zeven vertelt hij erover. En uiteraard hoor je dit uur ook alle mooie reportages van de veuten van BNN University. Maar nu eerst... Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen Lizzie met Ferdinand Hossenbux op deze vroege, maar vooral mooie zondagmorgen. We schrijven 9 september 2012. Een week die weer achter ons ligt, de week van het debat op weg naar de komende woensdag toe. De week waaruit bleek dat de Partij van de Arbeid behoorlijk in het zadel zit en nu zelfs naast de VVD staat. De week waar bondscoach Van Gaal met het Nederlands elftal aan de voorbereiding begon op weg naar 2014 toe in het verre Brazilië. Maar daar komen we straks op terug. De week waar vanuit de Maastad het bericht naar buiten komt. ...kwam dat er een nieuw stadion in Rotterdam komt. En dat gebeurt allemaal in plaats van de Kuip. De week waar Graziane Pelle en Wesley Verhoek zijn toegevoegd aan de stadionclub uit De week waar demissionair minister-president Mark Rutte aangaf... ...dat de, komst, de opkomst van de Partij van de Arbeid een gevaar is voor dit land. Maar Lizzie, het was de week waar ondergetekende het genoegen had om P van de A-voorman Diederik Samsom van dichtbij, dichtbij mee te maken. En daar genoot ik van. We gaan nu over tot de orde van de dag. Het was zeker een bijzondere week dan, Ferdinand. Maar we gaan over tot de orde van de dag. Voetbal, Nederland, Turkije, 2-0. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik heb de wedstrijd niet gezien. We hadden een BNN-feestje. Ja. Maar wat, wat, wat vond je ervan? Nou, heel kort hoor, zal ik het weer geven. Kijk, toen uh, Louis van Gaal kort verleden begon aan zijn tweede termijn als bondscoach, uh -huh. was één ding duidelijk. Hij wist als geen ander waar hij aan begon en er was een heus charme-offensief aanwezig. Tegen België, dat weten we, ging het mis. zo so wat. Dus moest Van Gaal behoorlijk aan de slag, de bezem erdoor, jazeker. Uh -huh vernieuwing, verjonging, het grootste van geruchten is En toen hadden we 7 september, de afgelopen vrijdag, die aftrap op die lange weg. Maar goed, er zijn jonge spelers, Snijder als aanvoerder en daar Nederland won. En dan zal de vraag reizen, maar ja god, de manier waarop. Kijk, bij Van Gaal ging het om het resultaat en dat telt nu en met name op grote evenementen. Dat weten we allemaal, de knikkers, daar gaat het om. Ja. En hij als de bondscoach weet als geen ander dat de eerste twee wedstrijden van uitermate belang zijn. Kijk, hij gaat nu, vandaag heb ik begrepen, met zijn mannen afreizen naar het... De Hongaarse hoofdstad Budapest voor wedstrijd nummer twee. Ja, dat is dinsdag, ik, hè? Ja, uh, en die, ja, die wedstrijd wordt dinsdagavond gespeeld in het uh, stadion in uh, Budapest. Mm -hmm. En ik heb er een goed gevoel bij. En ik, ik denk zelf dat hij uh, iets zal veranderen uh, wat betreft uh, spelen ja, in weet het je, je kunt ook wel echt allemaal dingen zeggen over dat het allemaal niet goed was. Maar weet je, ze hebben gewoon gewonnen en daar gaat het om toch? En dus ze hebben nog twee jaar de tijd om een beetje te sleutelen aan dat elftal. Zolang ze die uh, selectiewedstrijden maar winnen dat is heel belangrijk. Kijk, uh om even heel kort iets over die wedstrijd te, uh, te zeggen. We hebben het allemaal gezien, oké, okay, je hebt hem dan niet gezien. Maar goed, kijk, nogmaals, het gaat om het resultaat. En daar gaat het op dit moment bij Louis om. Kijk, die man is al geruime tijd onderweg. Hij is gelouterd, uh, Lissy. Hij mm -hmm. is begonnen aan deze missie. Het is een hele moeilijke hoor. En die lat via de, de, de voetbalbond, die lat ligt hoog. Maar als je terugkijkt op die wedstrijd, uiteraard hebben die Turken kansen gehad. Maar ja, als je die kansen die afmaakt en de tegenpartijen maakt... en in edit time komt Nederland... Volgens mij zei iemand uit eens een keer heel mooi, als je niet scoort, dan min je ook niet. Nee, of als je niet schiet, kun je niet scoren? Of hoe zat het ook alweer? In ieder geval, ze hebben gewonnen. Ze hebben gewonnen, Lizzie, Precies. En dat is belangrijk. En op een heel groot toernooi, op een heel groot evenement... dan gaat het echt om die knikkers. Mooi voetbal is dus mooi. We genieten er allemaal van. Maar wat heb je eraan, joh? Precies. Mooi. Dinsdag weer tegen Hongarije. We gaan het zien. Ferdinand, dank je wel. Bedankt dat ik er weer mocht zijn. De groeten aan de redactie genieten jullie allemaal van deze hele mooie zondag. En tot de volgende weekdag. Dank je wel, Ferdinand. Aan alles komt een einde, ook aan een huisdier. Maar is het niet wat oneerbiedig om je huisdier... in een schoenendoos ergens achter in de tuin te begraven? Twan bezocht een dierenbegraafplaats en zocht het uit. Nou, Tom, we hier over de begraafplaats. Als ik zo om me heen kijk, ik zie een hele hoop uh, grafstenen. De ene zijn wat groter dan de andere. Hoeveel verschillende diertjes liggen hier ongeveer begraven? Ja, het, is, uh, het zijn allemaal huisdieren, hoofdzakelijk honden en katten. Maar uh, daarnaast heb je ook uh, konijntjes, parkietjes, stammeradjes, uh, papegaaien... Dus ja, eigenlijk alles wat klein huisdier is. Oké, okay, ja, nou want waarvoor ben ik hier ook? Ik, uh, ik heb zelf een, een hondje. Mm -hmm. Hij is nog niet overleden, maar dat uh, gaat in, in de toekomst uh, helaas ook een keer gebeuren. En ik, uh, ja, ik wil hem een, een waardig einde geven. Um, kunnen we misschien op zoek gaan naar een, een mooi kistje voor, de, voor mijn hondje? Dat is mogelijk. We hebben twee soorten kistjes. We hebben een standaard en een gevoerd kistje. En uh, ja, eventueel kan je hem ook zo begraven. Want sommige mensen zeggen van nou, het was echt een dier die altijd in de natuur was. Dus ik wil het gewoon zo eenvoudig mogelijk. Dus ik, ik, uiteindelijk kan je het uh, doen op de manier zoals je wil. Ja, ik heb hier een, een fotootje van mijn eigen hondje meegenomen. Het is, uh, het is geen rassel, het is een vuilnisbakje. Um, hij is bruinig, van kleur en uh, heeft heel veel haar. Is dat nou nog belangrijk om te weten qua kist? ja uiteraard want je wilt natuurlijk dat het diertje er netjes in komt te liggen en meestal leggen we ze op de zij neer zodat ze een beetje met de achterpootjes onder de buik zodat het lijkt alsof ze liggen te slapen ja. en ja dan de lengte bepaalt dan welke maat van kistje je nodig hebt. Nou, staat op het ene graf ligt een bloemetje, op het andere graf uh, staat een, een stenen beeldje. Mijn hond die was altijd heel uh, gek op, op, op knuffelbeesten, daar speelde hij altijd mee. Is het ook mogelijk om zoiets mee uh, het graf in te nemen? Ja, dat komt ook met regelmaat voor, dat mensen inderdaad iets persoonlijks meegeven. En vaak is dat een speeltje of een knuffeltje inderdaad. Dat, dat gebeurt regelmatig. Hè. Als ik zo rondkijk, dan zie ik een, een, een steen, die zijn gewoon ja, een beetje vierkant met een boogje. Maar ook bijvoorbeeld een, een steen in de vorm van een hart. En dan nou was mijn hondje Neskik maar altijd heel dierbaar, tenminste nog steeds. En uh, ja, ik zou dan wel zo'n uh, zo gevormd steentje voor mijn grafje willen hebben voor de hond. Dat is, uh, dat is mogelijk, dat is allemaal te regelen. Dat, uh, het moment dat je zegt van nou ik heb wel iets gezien en dan kunnen we er altijd naartoe lopen. En dan op dat moment kan, uh, kan ik gaan kijken van nou, wat zijn de kosten die erbij komen en uh, wat wil je erop zetten. En ja, dan gaan we dat uitwerken en dan wordt het uiteindelijk vervaardigd. Voor buiten rondliep heb ik een hele hoop verschillende steentjes gezien. Uh, nou, die met het hartje wat ik net al zei, dat, uh, dat vind ik een, een mooie steen. En dan zou ik dan de tekst Nesquik rustzacht op uh, willen hebben staan. Is, is die optie mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Dat uh, komt heel vaak voor dat mensen inderdaad uh, aangeven... nou, het is je laatste tekst. Dus, uh, ja, rustzacht, uh, dat, dat is een tekst die uh, ja, vaak heel veel betekenis heeft voor mensen. Mocht je ooit van plan zijn om je overleden dier te begraven... voor zo'n kleine 100 euro per jaar kan die in een mooie kist onder de grond liggen. Volgens een onderzoek is biologisch eten helemaal niet gezonder dan gewoon eten. Wat zijn dan wel de voordelen van biologisch eten? Joris Looman is als voorzitter van de Youth Food Movement... een groot voorstander van biologische producten. En hij is hier en hij heeft kokin Dionne van Zel meegenomen... en die gaat mij zo meteen wat laten proeven. Maar eerst, Joris, laten we even bij het begin beginnen... Wat is biologisch voedsel eigenlijk? Uh, biologisch voedsel is... Uh, er, zijn, er zijn eigenlijk verschillende dingen. Tegenwoordig, zoals we het zien, is het uh, voedsel dat onbespoot is. Er zijn geen pesticiden gebruikt uh, die ervoor zorgen dat er geen... Uh, of dat, dat, dat er ziektes uh, kunnen komen, maar tegelijkertijd is eigenlijk biologisch voedsel gaat om de bodem. Dus uh, conventioneel voedsel wordt gemaakt met kunstmest, dus kunstmest dat mest die niet natuurlijk is, ja. niet dierlijk. En uh, biologisch voedsel wordt gemaakt zonder uh, kunstmest, maar op basis van de, dier, de dierlijke mesten. Ja, dus eigenlijk is het gewoon het verschil of er wel of niet kunst, uh, kunstmatige mest is toegevoegd. Ja, uh, ja en, dus ook, en, en, kun je het en, gewoon zo ja, en, zeggen. En kunstmatige bestrijdingsmiddelen. Ja. Dus, ja. ja. En hoeveel mensen in Nederland eten biologisch voedsel? Nou, het is nog steeds best wel een niche. Dus dat betekent dat er iets van drie of vier procent um, van de producten die worden verkocht, dat die biologisch zijn. Dus het is eigenlijk best wel weinig. Uh -huh. um, en worden dat er meer of minder ook? En er, Ze zeggen dat dat aan het groeien is. Um, en de vraag is of dat nou echt veel meer gaat worden of dat het een beetje voor de, nou ja, voor de mensen zijn, blijft die daar heel veel om geven. Maar het is tot nu toe is het niet zo heel veel. Ha. Uh, ik had het net over dat onderzoek, dat was van deze week, van de Stanford University. Dat is nou, een gerenommeerd uh, instituut en die zei, uh, kwamen tot de conclusie biologisch. Eten is niet gezonder dan niet-biologisch eten. Was dat een verrassing voor je, die uitkomst? Nee, dat was niet zo'n verrassing. Uh, dat, is, uh, dat soort dingen zijn uh, nou ja, eigenlijk al een tijdje bekend. Uh, over het onderzoek, het is ook een literatuuronderzoek. Dus uh -huh. er zijn een aantal uh, ja, studies, 230 studies geloof ik, zijn er onderzocht. Um, ja, en een beetje met wetenschappelijk onderzoek is het altijd een beetje: wat is je uitkomst? Hoe frame je het? En dus ja. het eigenlijk de uitkomst van het onderzoek was. Um, er zijn uh, geen aantoonbare uh, verschillen in, op een aantal indicatoren... dus zeg maar uh, in vitamines en zo, uh, in deze studie... die gezonder zouden zijn in Maar die geloof jij dat het eigenlijk wel gezonder is? Nou ja, het is heel moeilijk te zeggen, broer. Wat is gezonder? Ja. Um, uh, je, kan, je kan ervoor zeggen dat er moeten meer vitamine in zitten. Maar ja, word je gezonder als je meer vitamine hebt? Mineralen is alweer moeilijker te meten. Um, dus uh, eigenlijk denk ik dat dit onderzoek dat ook nog niet helemaal uh, heeft, uh, um, heeft bewezen. Wat wel zo is, wat ze ook in het onderzoek zeggen, is dat er 30% minder pesticiden in zitten. Dus als je je zorgen maakt over uh, dat je ziek zou worden door gifstoffen, dan ja. is dat zeker wel beter om biologisch te eten. Ja. Kortom, het komt er eigenlijk ook een beetje op neer. Het is heel moeilijk om vast te stellen of nou, oh ja, wat gezonder is. Ja, zoals ja. ik zeg, gezond je is Je kunt natuurlijk het beetje... niet zo goed meten, hè? Daar komt Dat het, daar en komt het kijkt, gezond is natuurlijk een ja. beetje. Als ik 10 kilo tomaten per dag uh, eet, ben ik dan heel gezond. Ja. Het gaat natuurlijk eigenlijk om een gezond eetpatroon. Um, en eigenlijk is er nog te weinig bekend over wat voor stoffen er nou zitten, wat voor stoffen we ontbreken in, uh, in, in conventioneel of in gewone eten. En kunnen we heel moeilijk zeggen wat nou echt gezonder voor je is. Maar wat zijn wel, er zijn wel echt aantoonbare dingen die beter zijn dan biologisch eten, vind jij? Wat, wat, zijn, nou wel, wat zijn de voordelen daarvan? Nou ja, biologisch is, is eigenlijk, um, uh, het is een hele filosofie, daar zit een heel idee omheen. Het belangrijkste is dat het gaat om een uh, vruchtbare bodem, en daar weten mensen eigenlijk ook niet zo heel veel over, maar... Met maar die, smaakt het lekkerder, met, dat wil ik weten. kunstmest. <laughs> dat ook, is wat ik wil mensen hele... zeggen, hè. Het, het smaakt, het smaakt <laughs> dat, beter. En smaak is ook uh, uh, persoonlijk, maar um, we hebben iets meegenomen uit uh, onze moestuin in Amsterdam-Oost, uh, ja. uh, zelf of uh, gekweekte uit tomaten. En uh, nou ja, ik kan het helemaal gaan uitleggen in allerlei ja. woorden. Maar het smaakt niet zo goed. We moeten het volgens mij gaan gaan het het proberen. Ze liggen ja. inderdaad daar een heleboel tomaten. Ik mag dat eigenlijk niet zien. Ik, uh, ik, we gaan gewoon inderdaad testen. Smaakt biologisch, smaken biologische tomaten beter dan ja. niet-biologische tomaten? En dat gaan we proberen. Uh, Mandy, die staat naast me van BN University. En die gaat mij nu een uh, blinddoek omdoen. En, dat mag ze. en dan uh, krijg ik zo meteen. Uh, wat, wat, wat krijg ik precies te eten? Dat, ik kan het niet zien, maar misschien kun je wel uitleggen wat het verschil is tussen de verschillende producten. Duid ons verder eens even. Ja, ik heb hier uh, twee tomaten. Eentje uit de supermarkt, dus gewoon een normale uh, tomaat. Mm -hmm. En eentje die dus uit onze moestuin komt, die daar biologische manier gekweekt is, geteeld is. En um, naar mijn mening zit er een uh, smaakverschil in. Mm -hmm. En ik hoop dat jij dat ook proeft. Nou, ik ga er nu in ieder geval eentje proeven. Ik uh, ben een beetje aan het tasten hoor. Ik weet niet zo goed waar die zit. Maar ik hou mijn hand wel op. Misschien is dat het makkelijkst. En dan uh, ga ik even een stukje proeven. En dan... Een beetje smakken. Mag erbij toch? Klinkt sappig. Hmm. Ik proef een tomaat. Dat is lekker. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen. Het smaakt naar een tomaat. Maar... Ik heb weleens tomaten gegeten die meer smaak hebben. Dus ik ga de andere tomaten zo nog even proeven. Dan, nou, eerst is op. Mm, lekker weg. En dan uh, hou ik nu mijn hand op voor het tweede stukje. En dat gaat nu. Uh... Mm. nou, deze, Dit stukje tomaten heeft duidelijk meer. is veel rijker van smaak dan die vorige. Die vorige was toch wat wateriger. En dus zoals ik dan moet zeggen. Wat het als, als het inderdaad zo is dat biologische producten meer smaak hebben, dan zou ik voor de tweede gaan dat de biologische tomaat is. Heb ik dat goed? Dat heb je Ops? helemaal goed. Ja? ja? Wel. Ah. Ja. Dus en we, okay. hebben we hier nou mede bewezen dat uh, biologisch eten meer smaak heeft? Of, of hebben jullie gewoon een hele slechte tomaat uit de supermarkt gehaald? Het is een gewone tomaat uit de gewone supermarkt. Nou. Dus er zit er wel duidelijk in. Maar merken jullie dat altijd als je biologisch eten eet, dat het gewoon. Dat ja, dat heeft voor jullie altijd meer smaak? Of, uh... Ik denk dat het wel heel belangrijk is in de keuze dat, dat biologisch meer smaak heeft. En het ligt natuurlijk aan wat voor producten je hebt. En alsnog is smaak natuurlijk persoonlijk. Uh, maar het gaat erom dat uh, de, de, de, de normale tomaten worden uh, vaak ook gekozen. Dat is heel lekker. Ja, hij gaat helemaal door in je mond. Ja, ook ja, smaak, ja ik ja. blijf het stukje nog een beetje na proeven Met, hier. Ja, heerlijk. de tomaat uit de supermarkt, die komen vaak uit een kast. Die zijn vaak ook op um, glaswil bijvoorbeeld uh, ge, geteeld. Dat kan ja. allemaal, dat zit prima. En er zit ook niet per se dus minder vitamine in. Het is een prima tomaat, alleen de smaak van die grond, zeg maar, die vruchtbare ja. grond, dat uh, haal je uit, uh, uit biologisch. En wat dat dan precies is, ja, dat weten ze eigenlijk in de wetenschap niet. En dat weet je zelf ook niet, maar dat kan je toch gewoon proeven. Raden jullie nou iedereen aan om biologisch te gaan eten? Um, ja, dat is, ik, ik raad vooral mensen aan om goed na te denken over keuzes. Want in biologisch is het natuurlijk ook best wel lastig. Als je in de supermarkt staat en je hebt de keuze uit uh, biologische um, boontjes uit Kenia uh, of uh, van dichtbij, dan is het misschien toch weer beter om uh, van dichtbij te kopen. Daarbij is het ook zo in de supermarkt. Uh, dit is echt uit de grond zelf met liefde gemaakt. dat Je, je hey. hebt ook grootschalige biologische. Uh, dus het is eigenlijk, het, het, het, het, er is geen simpel antwoord. Maar als je voor smaak gaat, is het toch vaak goed om voor biologisch te gaan. En omdat het eigenlijk in het algemeen iets beter is voor het uh, milieu. Ze ja, zijn allebei heel gepassioneerd over eten aan te stellen... en over biologisch eten en lekker eten. En ik vind het ook echt heerlijk. We gaan maar geen niet zelf zieken, ook eens gewoon een keer naar de Febo of zo. Jawel. Nou ja, ja. de Febo vind ik de... <laughs> McDonald's. Ik, ik ben, nee, het zijn oh. eigenlijk geen uh, niet strengende leer hoor. Ik bedoel, je mag eten wat je wil. Maar het is voornamelijk het idee van... denk een beetje na waar je eten vandaan komt. Uh, wat het met de, met de, met de aarde aard doet. En inderdaad, als je gewoon de betere keuzes maakt... dan is het vaak ook nog lekkerder. Dus waarom zou je het niet doen? Joris Loman, voorzitter van de Youth Food... Youth... Food Movement. Vanmiddag heb je nog, kunnen mensen bij jou op de, in de moestuin komen kijken, toch? Ja, we hebben vanmiddag open dag bij de, bij de moestuin. We doen een eat in dus iedereen neemt een eigen gerecht mee als entree. En uh, we gaan ook allerlei dingen laten proeven die we daar hebben gemaakt. Dat is in Park Frankendaal vanaf uh, 1 uur, Amsterdam Oost. Dankjewel, Joris en Dionne. Kijkcijfer Bingo. Wat is er deze week te zien op tv en hoeveel mensen gaan er naar kijken? Dat hoor je iedere week in het Kijkcijfer Bingo. Deze week met media-redacteur Bart Harleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. En de komende week staat alles natuurlijk in het teken van de verkiezingen woensdag. Wat wordt wat jou betreft het absolute hoogtepunt? Nou kijk, het is in Nederland natuurlijk zo dat we allemaal gezellig mogen kiezen voor de Tweede Kamer. Maar wie we niet kunnen kiezen is de premier. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om, weet, welke, de, daar gaat het in deze verkiezingen, wordt er wel een beetje op gewezen. Weet je wel? Wordt het Rutte, wordt het Roemer, wordt het Samsom, wordt het misschien dan toch Wilders. We weten het allemaal niet, maar rechtstreeks een, een premier kiezen zit er niet in natuurlijk in Nederland. Nee. Maar daar hebben ze nou een, een programma voor bedacht op Nederland 3 komende donderdag premier gezocht. Het is, al een keer, het is vorig jaar al een keer eerder uh, één, eenmalig uitgezonden, uh, om eigenlijk te laten zien van, nou ja, dat er politieke talenten zijn in Nederland, die misschien wel een soort hele andere visie uh, voor dit land hebben uh -huh. dan de mensen op wie we nu kunnen stemmen. Maar nu gaan ze er echt een, een, een, een lopende serie van maken. Ik geloof dat er 13 afleveringen zijn, uh, waarin er zes kandidaten zijn die, uh, die uh, gaan strijden om uh, het premierschap van Nederland, hè, fictief dan, uh -huh. uh, met uh, een, een hele leuke jury, bijvoorbeeld uh, de uh, hockeycoach Mark Lammers. Ines Wesky heeft natuurlijk zelf in de, in de, de Eerste Kamer gezeten... Uh, geloof ik, voor GroenLinks. Ja. En Fleur Agema van de PVV zit in de jury. Nou, dat is in ieder geval al een reden om te kijken. Wel een boeiend uh, trio daar. Absoluut, absoluut. En volgens mij ook nog de oprichter Kees Segers... de oprichter van Nu.nl. Maar die zal ongetwijfeld de kandidaten gaan testen... op hun kennis van het algemeen nieuws. Ja. En wel, welke, wat voor kandidaten kunnen zich daarvoor aanmelden? Nou ja, die zijn allemaal al geselecteerd, natuurlijk. Want uh, komende donderdag worden ze wel uitgezonden. Maar ik, het, zijn, het zijn voornamelijk zijn het, uh, jonge, jonge mensen. Uh, ik geloof dat het een mix is tussen, tussen man, vrouw, uh, uh, uh, Nederlands en van andere afkomsten, maar even zeggen. Uh, om het zo divers mogelijk te maken. Om eigenlijk te laten zien: van, ja, er zijn in Nederland gewoon mensen die een andere visie hebben. Misschien is het wel iets. Voor de toekomst. Ze dus zijn dat een beetje van de Johan types, hè? die Johan uh, Fretz-achtige types. Die jongen die een boek heeft geschreven. Ik word premier van Nederland in 2025. Ja, precies. Ja. Doet ja. hij ook mee? Hij doet zelf niet mee, nee. Maar ze zoeken gewoon nog een paar anderen. Ja, ja, ja, het is gewoon. Uh, de, de echte, het zijn van die. Van die ja, ik, wil ze niet, ik wil ze geen strebers noemen, maar het zijn wel mensen. Het zijn jonge mensen die al vaker wel politiek uh, betrokken zijn. En die. Uh, nou ja, de, dit programma ook een beetje aangrijpen mm -hmm. om natuurlijk hun, hun verhaal naar voren te brengen. En misschien zitten er. dat zijn vaak ook mensen die zich niet bij een bepaalde politieke partij. ...thuis voelen, maar die zich uh, uh, nou ja, misschien een beetje verbonden voelen met het CDA... ...en een beetje met de PvdA en een mm. beetje met de VVD. Nou ja, en dan, dan is het, het is natuurlijk wel een heel interessant uh, experiment om te kijken van... Nou, ...als we in Nederland een verkiezing zouden hebben voor ons premier... ...dus net zoiets als de presidentsverkiezing in Amerika op wat voor, mensen, wat voor mensen zouden daarop afkomen... en wat zouden dan de dingen moeten zijn... de eigenschappen die, die zo'n premier zou moeten hebben. Ja. Waar zou jij dan op willen stemmen? donderdagavond dus op Nederland 3. Um, kijk, zei bingo hoeveel kijkers uh, trekt dit programma? Nou, als Nederland nog niet helemaal politiek moe is... na, ja. na het geweld van, uh, van komende woensdag natuurlijk... Waarvan het, uh, waarbij het dan de hele dag tot in de late uurtjes uh, over de politiek zou gaan... Nou, dan denk ik uh, 300.000 kijkers. 300.000 staat genoteerd. En wat is je tweede tip? Dat is eigenlijk ook politiek, maar dan net even iets anders: dat is Game of Thrones. We hebben het er vaker over gehad <laughs> hier kijk, ja. uh, in Kijkcijfer Bingo, de hitserie in Amerika. Gekeken. Van, uh, van HBO en dat is een, ja, het is een soort fantasy-serie, wordt het wel genoemd. Het gaat over, over ridders, draken, um, um, uh, zeven koninkrijken... die eigenlijk strijden om, uh, om de troon van, uh, van een land. Vandaar ook Game of Thrones. En, uh, he, maar het is eigenlijk gewoon is een politiek uh, intrige. Niks ga je doen met, uh, met stemmen of uh, debatten. Als je het gewoon niet eens bent met je tegenstander... dan uh, mobiliseer je het leger ja. en dan ga je inderdaad gewoon... Uh, het land overnemen van degene die je wil hebben. Er uh, zit veel seks in, veel geweld. Uh, en veel, er wordt heel <laughs> veel in gepraat, daar moet je van houden. Uh, liefhebbers van misschien uh, programma's als, uh, als The West Wing... en andere uh, HBO-series, die komen zeker aan hun trekker bij uh, Game of Thrones. En wanneer gaan we dit zien in Nederland? Dat ik... is, uh, vanavond is dat erop, om uh, tien voor half elf op RTL 4. Ik vind het een beetje een raar tijdstip... Want, uh, want we weten dat het in Amerika een hele grote, grote hit is geweest. Dus misschien het half elf... Uh -huh net iets te laat is voor, voor de meeste mensen... dat ze dan toch denken... ja, ik moet ja, maar heeft, het heeft, om zes uur weer uit. Heeft dat niet met de, met de hoeveelheid geweld... en de hoeveelheid seks in het programma te maken? Dat, het niet dat zou mag? kunnen, maar dan mag het in Nederland, mag het na negenen worden uitgezonden. Ja. Dus dan had ik het om half tien gedaan. Dan trek je toch net even iets meer kijkers. Maar RTL zal er wel over nagedacht hebben. Um, en ik... Ik denk eigenlijk Amerikaanse series. RTL 4, zondagavond, staat op dit moment niet zo heel veel tegenover. Boershoekvrouw is al geweest. dan ja. um, Ik zeg 700.000 kijkers. 700.000 kijkers. Ja. Maar de meeste mensen die echt fan zijn van dit soort series... die hebben hem toch al lang gedownload. Dat is waar, maar er zijn ook altijd nog wel weer mensen die dan denken... ach, als het dan toch weer wordt uitgezonden... en het is natuurlijk het eerste seizoen, gaat weer beginnen... ga ik toch even weer kijken. 700.000 kijkers, zondagavond, RTL 4, Game of Thrones. En dan nog tot slot even kort, Bart, je downloadtip van de week. Is heeft ook met politiek te maken. Is een, een, een Amerikaanse serie. Boss heet die. Hoofdrol wordt gespeeld door Kelsey Grammer, die we ook wel kennen als Frasier, uh, zowel uit de serie Frasier als natuurlijk uit de legendarische bar-comedy-serie. Cheers. Um, en hij speelt daar in de, de uh, burgemeester van Chicago, die te horen krijgt dat hij uh, uh, een ziekte heeft, waardoor hij dement wordt. Maar hij wil eigenlijk geen afstand doen van uh, de macht die hij heeft, dus hij probeert dat allemaal geheim te houden. Het is een hele andere kant van, uh, van Kelsey Grammer die we gaan zien, omdat we natuurlijk gewend zijn dat hij voornamelijk in comedies optreedt. Maar dit is toch wel een, een serieuze rol en uh, uh, mooi gefilmd. En het is natuurlijk altijd leuk om een beetje die, die, die, de, de, de Amerikaanse manier van politiek bedrijven He, een gekozen burgemeester, een beetje te vergelijken... met hoe we dat in Nederland doen. Maar dan toch met een lekker dramatisch sausje. Ja, dankjewel, Media redacteur Bart Harleman. De meeste dromen zijn bedrogen. Het is een draak van een popliedje. Maar sinds de film Inception staat feut David toch iets anders... tegenover de strekking van dit Marco Borsato-nummer. Je kunt, als je het maar wil, dromen wat jij wilt dromen. David nam de trein naar Enschede voor een spoedcursus. Nou, dat, dat, dat fenomeen wordt lucide dromen genoemd. Dat is een term die denk ik uh, niet zo heel veel mensen kennen. Uh, Bewust dromen is ook wel een term wat je kunt gebruiken daarvoor, dat zegt al iets meer. En het idee is, is dat je s'nachts, terwijl je aan het dromen bent, tijdens de dromen weet, hé, hey, op dit moment ben ik aan het dromen. Zonder dat je wakker wordt zit je nog steeds in de droom je denkt hé, hey, dit is een droom en eigenlijk lig ik nu in bed te slapen, maar op dit moment loop ik door een bos heen of loop ik door een stad of waarover je maar droomt op dat moment. En het bijzondere van het verkrijgen van dat droombewustzijn, terwijl je aan het dromen bent, is dat je vervolgens de dromergie kunt overnemen. Want het is jouw fantasie, het is jouw droom, je weet hey, dit is allemaal mijn fantasie hè. En op dat moment uh, kun je zeggen van nou, ik wil in plaats van dit bos of in deze stad of in deze rijexamen of wat, ik, wat rare droom waar je in zit zeggen. Nou, ik wil lekker naar de Malediven en daar lekker snorkelen. Of ik wil met Lara Croft uh, een grot of wat ik wil wat uh, gaan uh, ontdekken. Of ik wil uh, als een miljonair leven en zien hoe het is om een koning te zijn. Of whatever dan maar in je opkomt. Uh, die fantasie kun je dan uh, werkelijk, uh, in werkelijkheid zeg maar, beleven. Alles kan. En alles kan, ja. Alles wat je kunt verzinnen kan. Dus uh, en ook heel levensrecht. echt. Dus het is alleen maar een, een plaatje of een soort beeld waar je naar kijkt. Maar zo'n droom is echt zo realistisch dat je ook echt dingen kunt voelen. Je kunt personen voelen, je kunt uh, een muur voelen. Het is, uh, het is bijna niet te onderscheiden van de werkelijkheid. Nou, dat trekt enorm veel mensen aan naar het, uh, naar het leren. Lucie dromen. Ja, je zegt het al, je moet het leren. Stap 1. Stap 1 is je moet eerst je dromen leren herinneren. Maar dat kan iedereen leren. Dus binnen een week of zo herinner je al iets van drie dromen of zo. En dat kan steeds meer worden. En als je die nou allemaal opschrijft in een droomblok... Ja, maar dan nog even terug naar het, het leren herinneren. Ja, ja je, je kan het jezelf aanleren. En daar heb je normaal gesproken een cursus voor nodig, denk ik. Maar als ik nu in, in, in het kort van jou zou moeten horen hoe herinner je ze... Dan is echt de, de allerbelangrijkste stap, is, zodra je wakker wordt... het eerste wat je moet bedenken is, wat heb ik gedroomd? En niet denken aan, uh, wat ga ik straks doen? Oh shit, ik heb nog maar vijf minuten om mijn kleren aan te trekken. Of weet je, dat soort dingen. Dus de allereerste gedachte moet zijn, wat heb ik gedroomd? En als je dat doet en je blijft rustig in bed liggen... en je houdt je ogen gesloten en je beweegt niet dan wordt het zoveel gemakkelijker om je dromen te herinneren. Dus dat, dat is de tip en de stap. En daaromheen zitten we allerlei trucjes. Maar dit is de, de kern, zou je kunnen zeggen, van het droomherinneren. Oké. Okay. Nou, dan uh, ben je een beetje handig geworden in het herinneren van je droom. Je blijft elke dag even liggen. Dan krijg je de handigheid in. En dan? Uh, nou, dan is de bedoeling dat je al je dromen ook opschrijft... in een, in een droomlogboek. Uh, zodat je, zeg maar, na twee weken, als je dit hebt gedaan... Uh, nou, een serie van twintig dromen hebt opgeschreven. En kunt terugbladeren en kunt kijken naar terugkerende thema's die jouw dromen heel typisch maken. Voor je zegt van, nou, dit is echt typisch een droom. En als je nou bijvoorbeeld vaak droomt over president Obama of over André van Duin of whatever, dan kan je zeggen, hé, hey, dus dan is de kans groot dat ik bijvoorbeeld vannacht weer over André van Duin of president Obama of whatever ga dromen. Dus kan ik me voorbereiden. En dat is stap drie dan, dat je voorbereid gaat slapen. Zeg, okay, Dus de eerstvolgende keer als ik weer president Obama zie of André van Duin, dan herinner ik... Dit is een droom. En dan zodoende verkrijg je dat droombewustzijn. En dan sta je midden in je droom en kun je vervolgens de droomregie overnemen. Dus dat zijn echt de drie stappen. Oké, okay, en dan nog even tot slot. Ik kom hier natuurlijk ook een beetje uit het eigen belang. Ik loop nu net een werkje rond bij BNN. Het bevalt me wel koffie halen en allemaal leuke dingen doen. Heb ik er wat aan om hierover te dromen? En zou me dat kunnen helpen bij daar nog zo lang mogelijk door blijven gaan? Dat is een hele interessante, dat is ook iets wat heel veel lucide dromers aantrekt tot het lucide dromen is, kan ik nou voorbij allemaal van dat soort recreatieve dromen gaan als, als Superman vliegen of seks hebben met wie dan ook, maar kan ik mijn droomervaringen ook inzetten om overdag wat mee te doen? om van te leren. En dat kan je natuurlijk ook in jouw geval doen. Dat je zegt van, hé, hey, ik heb overwegen om deze weg in te gaan... of dit tegen die persoon te zeggen... zodat ik misschien uh, een promotie krijg of uh, weet ik veel. Kan ik mijn lucide dromen gebruiken als een soort speelterrein? Als een soort uh, experiment... Een toneel waarin ik uh, dat soort scenario's alvast kan voorbereiden, zodat ik straks op dat sollicitatiegesprek voor die promotie helemaal voorbereid ben en een goede indruk maak van nou uh, David, uh, ja. je gaat een stapje hoger ja. hè? en je mag blijven. Dus zeker zijn daar allerlei mogelijkheden voor en dat vergt wat creativiteit, dat je nadenkt over uh, nou, wat zijn mogelijke wegen die ik kan bewandelen zodat ik die emulutie de dromen kan toetsen. En wat je inderdaad zou kunnen doen, dat is een van de dingen die we ook onze cursisten vertellen, is bijvoorbeeld een soort symbool op je nachtkastje te zetten, zoals een bikkertje koffie of het BNN-logo of wat ik voor wat, zodat je in slaap valt, dat je echt met dat beeld van ik ga hierover dromen hè, in slaap valt. En dan is de truc natuurlijk dat als je op een gegeven moment daarover droomt, dat je dan weet van hé, hier droom ik. Hè? Dus dat je dat droombewustzijn krijgt en lucide wordt om vervolgens die dromengeer in handen te nemen en vervolgens al die scenario's te toetsen van uh, ik wil een goede indruk maken om een sollicitatiegesprek of. Whatever. Ik ben weer thuis. Ik uh, lig in bed. Ik heb hier naast mij een kopje koffie. Ik heb een grote mooie sticker van BNN op de muur geplakt en een foto van Bart Graaf ernaast. En uh, we gaan maar gaan slapen, denk ik. En dromen natuurlijk. We zijn ondertussen twee dagen verder, dus echt toveren met zijn dromen kan David nog niet. Maar hij slaapt in ieder geval als een roosje. Op Vrieland is op dit moment het festival Into the Great White Open aan de gang. Muziek, films, kunst en dat allemaal op een waddeneiland. eiland. Rudolf de Vries van BNN Today die is er ook. Uh, Rudolf, goedemorgen. Ik zei net muziek, films, kunst... maar jouw kennende is er waarschijnlijk ook een hele hoop bier. Goedemorgen, Lief. Goedemorgen. Is het morgen ja, dat... of avond trouwens? Het is, uh, het is, uh, het is uh, ochtend, ook hier. En het is... Uh... Is, op dit moment is het bezig. Nou, dat, dat is nog wel een beetje zo, maar op dit gebeurt er natuurlijk niet zo heel veel. Uh, van iedereen slaapt ze natuurlijk. Uh, eigenlijk zijn alleen de meeuwen wakker, en ik. <laughs> maar uh, voor jou ben ik even iets, uh, iets eerder opgestaan. Nou, dat vind ik heel aardig. Jij, gaat al best, jij bent er vaker op Into the Great White Open geweest. Uh, wat, wat is er nou zo kenmerkend voor dat uh, festival? Vo vooral de kleinschaligheid eigenlijk. Er zijn maar een paar duizend mensen... Um, dat klinkt al veel, maar je moet je voorstellen dat Lowlands een keer tien groter is dan dit festival. Um, en de, de ligging, je de, de, de zit op een eiland, je zit midden in de duinen eigenlijk. Ja. De podia zijn op speciale plekken. Um, en het heerst echt zo'n sfeertje van, yeah, we zijn even lekker onder elkaar. Ja, en er zijn kinderen die de glazen rapen, las ik. Er zijn kinderen die de glazen... Op Lowlands heb je altijd gezet, nou, worden over het algemeen Polen ingehuurd... om uh, alle glazen in, op te halen die ja. over het festivalterrein ja. <laughs> verspreid liggen. En ik las dat bij Into the Great World Open... dat kinderen daarvoor worden gebruikt. Ja. Het is een verschrikkelijke plaag. Wat, <laughs> uh, <laughs> kinderen begint, of glazen? <laughs> nee, de, de, de, de kinderen. Ze beginnen namelijk ontzettend vriendelijk op dag één... met uh, meneer, uh, mag ik uh, dat glas... En uh, op dag drie uh, wijzen ze alleen nog uh, met een blik uh, uh, Joh, doe mij dat glas neer. <laughs> ze, ze zijn heel vriendelijk, maar het zijn ook heel veel kinderen. Uh, het is hier ook echt een festival waarbij uh, kinderen kennelijk erbij horen. Uh, en uh, ook uh, echt tot de nummer of elf uh, op het treinswerf. Uh, uh, wat ga jij vandaag nog doen? <laughs> nou, zometeen als ik jou neerleg, ga ik nog even lief. Um, het wordt uh, heel warm uh, vandaag. Het was de afgelopen dagen ook al heel warm. Maar het wordt nog warmer. Dus uh, vooral veel smeren uh, uitslapen. En uh, de lekker van vandaag is Django Django. Die gaan we afsluiten vandaag. En uh, daarvoor zijn nog wat kleinere bands. En uh, misschien gaan we nog even zwemmen zelfs. Ja. Rolof de Vries op Flieland bij Into the Great White Open. Dankjewel dat je even voor ons wakker wilde werken, en sla wakker wilde worden en slaap lekker verder. Lazy pooling daisies, past three. Lion in the morning sun.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 De people lying in the morning sun. En die stonden afgelopen vrijdag op Into the Great White Open. Woensdag zijn er Tweede Kamerverkiezingen. En donderdag moet er dus worden begonnen aan het formeren van een nieuw kabinet. Politici die nu fel tegenover elkaar staan moeten proberen het eens te worden. Hoe moeilijk is dat eigenlijk? De feuten van BNN University hebben deze hele week geprobeerd... iedere keuze zo democratisch mogelijk te maken. De Veuten hadden een druk programma. Ze kregen dus onder andere een rondleiding bij de NOS. Het eerste keuzemoment was dus: hoe gaan we naar de NOS? Uh, jongens, ik denk we kunnen de bus of uh, we kunnen de trein nemen. Marcella, wat ja. denk jij? Ik ga liever met de trein hoor. Ik vind de bus altijd zo gedoe. Ja, ik vind dat ook een beetje lastig. Ja, Mindy? Ja. ja, de trein is volgens mij veel sneller. Er stopt het dichtstbij. En dan die bus, ja, die rijdt hier heel weinig. Ik, uh, ik, ja, ja, sowieso wel trein, hoewel ik ben voornamelijk gewoon voor heel erg veel zitten, weinig lopen, we zijn toch wel de hele dag bezig. Dus daar heb je trein eigenlijk? Ja, komt gewoon gemakkelijk. Dit? Ja, maar um, ik, ik heb niet zoveel geld meer op mijn chipkaart staan, kun je niet gewoon beter met de bus gaan? Dan kom je er ook gewoon. Dan... Ja, lopen. zwan vind jij lopen? Ja. toch nee, man, nee, dat, echt... duurt, dat duurt echt super Maar Milan, wat vind jij? Ik, het lijkt mij ik denk de trein is het makkelijkst. Ja, maar je weet ja. hoe ver het seizoen lopen is. Ja, de trein ja, is net weg is het trouwens, die... de bus die komt er zo aan. Nou, ja. ik, ga, ik ga sowieso naar de trein. Okay. Gelijk, ja. ja, ze komen er lekker uit, die zes feuten. En als zij er anders zo moeilijk uitkomen, hoe moet het dan met de Rutte, Spechtels en Samson zo meteen gaan? Zoiets makkelijks, dat is een route. Als dit zo gaat, ben ik benieuwd wat er gebeurt bij een lastigere vraag. Wat gaan we vanavond eten? Ja, ik zeg pasta. Ik zeg rijst. Aardappels, sowieso, aardappels. Is er geen couscous of zo? Nee, nee, dus volgens, volgens mij is dat er niet, dus daar kunnen we sowieso niet uitkiezen. Dat is geld. dan wil ik toch apelen. Aardappels? Ja, ja, ik vind dat altijd een beetje. Bleh. Weet niet, een beetje saaier. Kom korst. Ik gewoon meestal stemmen geld anders. Pasta. pasta. Nou, pasta. Ik heb vis Jongens, van pasta. kom maar naar de pasta. pasta. Pasta is altijd goed. Oké, okay. fruit, okay. pasta. Okay. pasta. Pasta is. Ja, dus. Pasta is. Dus. Nou, dat ging al een stuk makkelijker. Het besluit, wat gaan we eten vanavond? Nou, dan ben ik benieuwd wat de feuten doen als ze moeten gaan kiezen of ze de lift of de trap nemen. Lift of trap? Lift of trap. Lift. Lift. We moeten naar verdieping 3, hè? Lift. lift. Ja, ja, lift. Hoe is dat? Gezond. Net gegeten. Al die hamburger vet. Lift. Ja, lift. lift. Oké. Okay. Zo, die zit dicht. Dat ging boven verwachting goed. Ik ben nu heel erg benieuwd naar hoe het bijvoorbeeld gaat met een rookpauze. Hé hey jongens, het is niet even tijd om een sigaretje te roken? Ja, is, ik ben alleen wel vergeten langs de pomp uh, te lopen vanmorgen. Kan ik eentje bieten? Ja, dat is geen probleem. Ja, dat chill. Nou, ik hoef eigenlijk niet per se nu te gaan roken. Ik rook ook niet, dus voor mij hoeven we nu niet echt naar buiten te gaan. Gewoon even met z'n allen, dit is gezellig toch? Je, het is vijf minuten, eventjes frisse fris neus halen, wij kunnen even roken, daarna gaan we weer aan het werk. Maar volgens mij hebben we nog een uh, kwartier voordat we hier weg moeten en ik heb nog wel aardig wat werk. Maar ik ben wel voor het roken, maar kan het niet gewoon eventjes wachten dat we alles af hebben? Ja, dat is wel zo. En dan kunnen degenen die wel klaar zijn, kunnen wel gewoon even gaan roken snel. Ja, we gewoon... ja, die... ja? ja nee, wij, gaan, wij gaan wel, ja. Ja. Nee, ja, maar we gaan... ja. Nee, ik hoef nu gewoon niet en er moeten ook nog mensen dingen afmaken. Dus dan kunnen jij niet met ik Ja, nou, ik heb genoeg te doen nog wel, ja. ja maar kunnen wij dan wel gaan? Nou, nou, ik ja. zeg tegen. Dus wij gaan roken? Ja, ja, ik ga roken. Ja, daar komen ze weer lekker uit met z'n allen. De een gaat wel roken, de ander niet. Ik heb nog geen gezamenlijke keuze zien vallen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als we de moeilijkheidsgraad wat opvoeren... en er één auto is voor zes personen. Shotgun. We kunnen, niet, we kunnen niet met z'n zessen in, in een klein autootje. Ja, maar ja, hij, heeft, hij heeft zijn auto ik heb kunnen, dus wij gaan sowieso. Ja, maar zo werkt het niet. Je gaat niet alleen voor jezelf, je moet ook even aan de rest denken. Ja, maar, ja als het kon dat ik voor jullie allemaal kunnen, maar dat gaat niet. Het ja, is onmogelijk, dit is even een compromis, weet ik veel. Ja, dag, ik, uh, moment... ik heb geen zin om te lopen hoor. Ik ga sowieso in die auto en wie er mee gaat, maakt me geen moer uit, maar ik zit ja, er ik sowieso is... in. Ik heb Serieus? Ja hé, hey, auto, auto, ik zeg auto. Je kan niet met z'n allen in die auto. Dus we gaan die hier nu geen discussie over maken. Ja, je kan z'n allen in die auto. Makkelijk. Hey, dat nee, kan is onmogelijk. Niet. Zo, ja, zo we kunnen. Ja maar, is dan is dan dan. Dan. ja, maar dit is, ja, maar dit is, is gewoon weer zo. Maar ik ga. loop. Kom eens terug. Kunnen we zullen, we zullen, we hey. jullie gewoon weer stoppen? Gewoon dat gehele gestem. Ik word helemaal van. Jongens, laten we ermee stoppen. Ja, laten we stoppen. Klaar uit. Ja, iedereen mee eens? Ja. Ja, de feuten van de BNN University hebben democratisch besloten... dat ze niks meer democratisch gaan beslissen. Beslissingen nemen is over, oog, op, over op het oog simpele dingen is voor de feuten... dus helemaal niet zo makkelijk. En als we dat maar weten, dan belooft dat wat voor de formatie... die er zo meteen aankomt. Als dit soort eenvoudige beslissingen, als wie er met de auto gaat... en wie er in de lift gaat, al zo moeilijk zijn. Hoe moet het dan als het gaat over de toekomst van ons land? De een ploft op de bank met een stapel films, de ander duikt de kroeg in met vrienden... en weer een ander doet een dagje sauna. Zo heeft iedereen een eigen manier om naast een stressvolle week tot rust te komen. Onze university-feud Mandy vond dit iets te standaard... en zij vond een andere manier om tot rust te komen. Het voelt allemaal een beetje onwennig, maar ook al wel heel fijn hier in het, uh, in het, tussen het hooi... ben ik op bezoek bij de familie komt.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 Kijk, dit is natuurlijk, het is hier ook zo mooi. Het gaat ook om de schoonheid. Hè? Jij zegt stal, Ik kan me voorstellen. Het is een gigantische halfopen ruimte met een, met een stroo tribune erin. En omdat het allemaal mooi en schoon en prachtig stro en hooi is... Eh, geeft dat natuurlijk dat gevoel van schoonheid, maak je ook dat je je fijn voelt. Nou, en kijk, en Zeeman die, die komt van de slacht. Die heb ik op de, slacht, op de stoep van de slachthuizen van de slagen vrij kunnen kopen.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 mooi. Valt het jou ook op dat niet elk kinderliedje even onschuldig is? K3 zingt over heel zachtjes verslinden... en Kordjakje is een liedje dat gaat over een hoer. Marcella verbaasde zich hierover... en besloot liedjesschrijver Dirk Schelen te vragen... of kinderen hierdoor schade oplopen. Is Kortjakje ziek midden in de week, maar zondags niet... Handa in uh, de kerk. Enkers. Ke ja. Welk altijd is kortje ziek. Kinderen die naar muziek luisteren, die uh, luisteren eigenlijk ook gewoon naar klanken. Maar ze pikken er wel de woorden uit die ze herkennen. Kijk, kinderen kunnen ook een Engels liedje zingen, terwijl ze helemaal niet begrijpen wat dat, uh, wat dat betekent. En naarmate ze ouder worden en zelf Engels leren, dan denken ze: hé, hey, ik zong toen dat of ik zong toen dat. Kinderen gaan eigenlijk teksten van liedjes begrijpen op het moment dat ze beginnen te praten en dat ze een woordenschat gaan uh, ontwikkelen. En hele kleine kindjes, die hebben natuurlijk niet zoveel woordenschat, dus die, die, ja, die begrijpen woorden als uh, je voeten, je handen, tanden poetsen. En naarmate kinderen ouder worden, gaan ze meer woorden begrijpen. zijn blauw, blauw, blauw. Over de vliegtuigboombol, een, een Zing voor jou. zijn blauw. Wow. Maar als kinderen inderdaad hele negatieve teksten meezingen, dan gaan uh, ja, ze gaan toch de woorden onthouden. Ook al begrijpen ze ze niet, en ze blijven toch hangen. En ze pikken ook wel de, de energie uit het nummer op. Ik denk dat, dat ouders uh, als taak hebben om, uh, om gewoon toch mee te kijken en mee te luisteren met uh, waar hun kinderen mee bezig zijn. Dus als, uh, als ze een bepaalde muziek luisteren, om toch eens eventjes om de hoek te kijken van, uh, ja, wat is dit, weet je wel, is dit oké? Okay? Hetzelfde natuurlijk met internet uh, en met televisieprogramma's. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Ja, mocht je dus een vijfjarig jongetje tegenkomen die vraagt of je, je op zijn whistle wil blazen, hecht er niet te veel waarde aan, want dat doet hij ook niet. Vandaag wordt er in Den Bosch een speciaal verkiezingsdebat voor jongeren georganiseerd. Politici debatteren over thema's als jeugdwerkeloosheid, studiefinanciering en goedkope woningen. G500-oprichter Sievert van Linden is een van de organisatoren. Siewert, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Wie komen er allemaal? Uh, ja, het zijn er eigenlijk best wel Er zijn er zes, Zo, uh, bijvoorbeeld Dave Ensberg van het CDA, Dat zul je misschien nog niet kennen. Nee. Uh, mensen die je bijvoorbeeld wel kent... bijvoorbeeld Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid... of bijvoorbeeld uh, Klaas Dijkhoff van de VVD. En waar hebben jullie deze kamerleden op geselecteerd... Uh, nou ja, en ze zijn uh, de jongste kamerleden van hun partij. En ze moeten ook echt wat vinden. Ik bedoel, uh, ik weet niet of jij heel veel verkiezingsdebatten hebt gezien. Ja. Uh, maar uh, als ze we te weinig vinden, ja, dan, uh, dan hebben we er niet echt zin in om nog een verkiezingsdebat te gaan bekijken. Ja, precies. want Dat wilde ik net zeggen. Je wordt echt een beetje doodgegooid met die verkiezingsdebatten. Dus iedere avond wel weer een speciaal debat. Of met lijsttrekkers. Of dan met de nummer 2. Gisteren was het jeugdjournaaldebat. Um, ja, weet je, is zo'n extra debat voor jongeren echt nodig? Nou ja, we maken één belofte. Dat is namelijk dat als je binnenkomt uh, en je weet nog niet op welke partij je gaat stemmen... dat je in ieder geval de deur uitgaat met een idee op wat je gaat stemmen. Dus het gaat niet alleen om het debat tussen de Kamerleden. Maar uh, mm -hmm. we doen eigenlijk een soort van live stemwijze... zodat je een uurtje weet uh, op welke partij je kan stemmen. En hoe ga je weekend. dat dan doen? Nou ja, dat is natuurlijk de truc. Dus dan moet je maar <laughs> komen kijken. Ja. Oh, nou. Maar wat, uh, waar gaat het over in het debat? Wat wordt de eerste stelling? Oeh, uh, nou ja, de precieze stellingen die ken ik nog niet, maar het gaat vooral dus eigenlijk over thema's die de toekomst van jongeren bepalen en die eigenlijk nu niet, niet zo heel erg aan bod komen. Kijk, als we het nu uh, hebben bijvoorbeeld als een thema als, als wonen, dan gaat het vooral over uh, de hypotheekrenteaftrek voor uh, bestaande huizenbezitters. Nou, daar heb je als jongeren natuurlijk niet heel veel aan. Uh, mm. Het gaat bij ons vooral natuurlijk om uh, huren die uh, hoog liggen. Uh, en uh, die hypotheekrente uh, die je niet eens kan aftrekken omdat je geen hypotheek krijgt. Dus wonen is belangrijk. Uh, werken met uh, de jeugdwerkloosheid en uh, flexibele contracten. Uh, het onderwijs, bedoel, uh, we hebben nu een heel debat gehad over de langsteerboete. Uh -huh. Dus of we een halve generatie politiek verpest. Omdat iedereen denkt van ja, die politiek dat, uh, die kan weinig afschaffen. Uh, of we in ieder geval weinig uh, waarmaken. Uh, maar het gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld, uh, het alternatief is nu ergens een sociaal leenstelsel, waarbij je 10.000 euro per, per jaar moet lenen. Nou, daar, daar gaan we, dat zijn topics die we gaan we doorspitten vandaag. Ja. En hoeveel, hoeveel jongeren verwacht je dat die erop afkomen? Het wordt natuurlijk ontzettend mooi weer. Ja, dat is wel uh, nog even een dingetje. Ja. Maar het is... Uh, uh, nou, het is ook wel een mooi terras, maar ik, ik weet het niet. Ik hoop een paar honderd. Ja. Woensdag uh, moeten we allemaal naar de stembus. En nou, dit debat, uh, je hoopt dat je in ieder geval mensen wat wijzer kunt maken... over op welke partij ze moeten gaan stemmen. Wat is nou volgens jou het belangrijkste punt... waar jongeren op moeten letten als ze gaan stemmen? Nou, het allerbelangrijkste punt is... en dat klinkt misschien heel, uh, heel bazaal... is maar er is denk ik toch uh, een bepaald soort eerlijkheid bij uh, politici. Ze maken natuurlijk... Uh, een hoop beloftes, zeker als het gaat om een uh, toekomst die uh, verder weg ligt. Uh, en het, uh, nou, als je een politicus kent, dan weet je dat hun track record niet heel best is. Uh -huh. uh, dus kijk je vooral eigenlijk naar politici die, um, uh, uh, die eerlijk zijn, die duidelijk spreken... Uh, en die je in die zin dus ook kunt vertrouwen op de punten die jij belangrijk vindt. En of dat nou... En... De Olympische Spelen is of een uh, uh, betaalbaar huurhuis. Dat, uh, dat maakt niet veel uit. En wie, welk, wie zijn nou de politici die, voor die, die aan dat wat jij net zei, hè, die eerlijkheid, wie, wie voldoen daaraan? Uh, ja, nou ja, ja, dat moet iedereen voor zich uh, ja. Maar ik merk wel dat ik het bijvoorbeeld zelf heel lastig vind. Uh, ik weet zelf ook nog niet wat ik ga stemmen komende woensdag. Uh -huh. En dat hangt eigenlijk precies op dit. Dat ik denk van ja, uiteindelijk. Uh, Je wil iemand kunnen vertrouwen, toch? Krijgt. Ja, precies. Ja. Maar hoe, helpen die debatten daarbij? Dat je, dat je een beetje, ja, weet je, ik vind het namelijk heel lastig. Ik heb het idee, die politici zoals Samson, die doet het echt heel goed in de debatten. Maar je hebt toch het idee, dat heeft hij zo ingestudeerd. Weet je, Is dat dan wel echt wie die is, wie die, degene die die laat zien? Nou ja, ik zou daar niet inderdaad heel erg afgaan op tv-optredens of zo. Uh, maar ja, het is misschien net zoals met je eerste vriendinnetje. Als je dat voor het eerst live ontmoet... Dan, uh, dan kun je het aanvoelen en dan weet je wat voor uh, vlees je in de kuip hebt. Uh, en, en dat werkt toch wel vaak goed bij politici... om gewoon te kijken hoe ze in de zaal reageren. Oké, okay, Dus jij raadt echt mensen aan, als je het echt wil weten... moet je gewoon naar die debatten gaan en komen. ze... Ja, ja en zo werkt mee. het ook vaak in politiek hoor. Dat, uh, dat je pas weet uh, hoe een politicus is... als je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer gaat rondlopen... en met, met ze spreekt. Dat je dan door die laag van uh, presentatie en van... Uh, uh, ja, ...vaardigheden die je op alleen op televisie te zien zijn... ...dat je daar doorheen kan komen. Mm -hmm. En wie is nou een politicus die... Jij, jij, ...jij bent pas 21, maar jij loopt al wel een tijdje in Den Haag rond. Wie is nou een politicus die je echt indruk heeft gemaakt op jou... ...toen je hem voor het eerst, of haar... ...voor het eerst echt in levende lijve ontmoette? Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is uh, Mark Rutte. Uh, nou ben ik niet 1, 2, 3 uh, een, een stemmer van. hem Maar ik weet nog wel, de eerste keer dat ik hem ontmoette... ...was hij nog staatssecretaris... Van onderwijs, hij uh, loopt al uh, jaren, uh, inmiddels bijna wel tien jaar in, uh, in Den Haag ja, Hij was toen staatssecretaris op onderwijs. En uh, toen kwamen een aantal mbo-leerlingen, die kwamen bij hem langs. En die hadden een fotolijstje meegenomen. Uh, en die zeiden van, uh, nou, altijd als je met al die lobbyisten en met uh, koepels... en met allerlei belangorganisaties praat, denk eerst even aan ons. En toen heeft hij hun fotolijstje op het uh, bureau gezet. Uh -huh. En altijd als er dan mensen bij hem langskwamen, uh, en uh, die zaten weer uh, voor zichzelf te praten. Dan baakte hij dat fotootje even om. En dan zei hij van, ah, hier gaat het in, uh, in essentie om. Ik heb dat zelf ook wel eens gezien. En uh, ik vond dat, vond dat wel heel sterk eigenlijk uh, van hem. Los van dat hij zo positief is, dat als je ernaast staat, hij je er gewoon heel blij van wordt. Hmm. Nou, dat is inderdaad... Ik wist dat helemaal niet van Mark Rutte, dat hij die foto op zijn uh, bureau had staan. Mooi verhaal. Maar in ieder geval vanmiddag om vanaf 3 uur in de fabriek in Den Bosch is het speciale jongerenverkiezingsdebat. Sievert van Linde. dankjewel. Oké, okay, hoi. En wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van 4-7 op de vroege zondagochtend. En dat was gelijk de laatste. Zou je er lekker zin in hebben? Oh, lekker stemmen op de vieze op 9 september gaan de stembussen open voor de Vieze 50. Wat dat is, hoor je in Vroege Vogels. Door de week is het op militair vervoerterrein de Harskamp 1 en al geval. Maar in het weekend hoor je de stilte. Dan is de natuur de baas en wordt er soms een nieuwe plant ontdekt. En wij hebben nu de primeur van het Prachtige, nieuwe reis. Hé, nee, stop, al Dat moet echt geheim blijven tot in de uitzending. Oké, okay, u hoort het primeurplantje straks van 8 tot 10. Radio 1. Vluggevoudels. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op azmbank.nl voor de wereld van morgen. Dit is Radio 1.